Dan nog het weer, eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking, elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De de van de ANWB. Er staan nog files op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij knooppunt Rijn 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Salsa, sombrero, gato negro, mojito all del Wat je hoeft te doen is deze platen te draaien op de radio. En de zon gaat vanzelf weer schijnen in Zalfvoort. Zo zien wij dat graag. alles Anders Nielsen, een van de grote zomeris van 2014. Dat was salsa tequila. Het is 6 over vier. welkom terug bij Zalvert op Zaterdag. Met in het laatste de volgende onderwerpen. Het sport in het kort over de Formule 1 ga ik wat vertellen. En over golf, over, namelijk over het KLM Open wat eraan zit te komen.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 Gaan het Willem vragen zo direct? We gaan het horen in het uh, derde en laatste uur van dit programma. Nogmaals, een goede middag. Hier is Doe Maar, is dit alles? 30 minuten door. Ja, je hebt nog een uh, mooi gedicht van de week, hè, zo Absoluut. meteen op kwartier 5. Dat heb ik zeker. Ja, een heel mooi gedicht van de week. <lacht> Klopt. Waar gaat het over? Ga ik nog niet verklappen. Dat, dat willen we je niet van klappen, hoor. Nee. Het kan zijn dat Albert-Jan het nog aanpast. Ik heb een live beat met mij vanuit uh, Spanje, op mijn scherm hier rechts naast me. Maar ik heb zo het idee dat het over uh, autosporten wel een beetje kan Autosport? Oh. Ja, een beetje. Het, het autosportweekend uh, in Zalvoort en dan een autosportgedicht. Ja. De leef het ritme van antwoord, ook op tv. Zie je ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, ga kanaal 40. Is hier, S.W.T. en Simpson. Oh sake, mistake, oh you And learn trust, not No time to play <laughs>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 Dank aan de collega Rudios, Jodh uh, Everett, White Band. En pick up the pieces. Ja, de tunes zeg maar uh, zo'n beetje van het programma CFM Leukst. Elke maandag tot en met vrijdag te beluisteren. Tussen 12 en 2 uur bij uh, CFM. Met uh, Cheryl uh, Duif en uh, Jansen. En natuurlijk de sidekicks. Hè? Daarvan vergeet ze niet. Hè? Nee, alsje de koning en uh, Dolly, Tempierik. Ja, klopt.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 7 uur volgens mij. Ja, de, de andere uur, op de fly staat weer half acht. Dus ja, om en bij dat tijdstip in het uh, centrum van Zand voor de parade van de historische Grand Prix de oude auto's rijden dan hun ronde, hun showronde en worden dan gestald op de diverse kleins en in de Haltestraat zelf. Ja, en het is gezellig in het centrum. want vanavond hebben we ook een uh, muziekpodium, een hele grote muziekpodium op het Pijn, zegt dat goed? Uh, ja, dat is zeker goed. Ja, daar staat uh, hij al. We zo bij de Heemar daar in de buurt. Ja, klopt.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 You're the one who's <laughs> the Dus op het raadhuisplein vanaf 9 uur. De Coastmark Big Band. Alvast een klein voorproefje was dit. Hè? Eens even kijken of Willem er al is op het circuit. Nou ja, hoor. Ja, hé, ja, hé hey, Willem. Hallo Willem. Hai, ja. Hi. Nee, ik ben <laughs> er, uh... waar, waar sta je nu? Ja. Ik loop even een eentje verder. Jij loopt even een eindje verder. Oké, okay, dan gaan, we, gaan wij gewoon even een plaatje draaien. Ja, oké. Okay, heel goed. Zo dadelijk gaan we naar Willem van Dessen. Hij is even een eindje om, Maurice. Ja, even een blokje om. Even een blokje om, hè. Kijken of er nog mooie auto's staan. De, De, op het ja, of het, zo, het is historisch was een hele mooie auto's daar op het circuit. Reken Denk maar van het yes. <laughs> Je ja, waarbij het zegt, klopt, hè. Ja. Nee, dat durf ik niet meer. Nee, okay. Hier is Michael Jackson en Pidit.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 Guido van der Garde, onze huidige Formule 1-coureur. Die race is uh, inmiddels een minuut of twintig bezig. Gaat over anderhalf uur. Dus uh, te einde gaan wij niet meer meemaken. Ik wil nog wel even tussenstand geven aan de leiding en auto Rob. Waar jij denk ik nog nooit van gehoord hebt. Een... Nou, ik ben heel benieuwd. Di Sarini. Die Sarini? Nee. nee. Nou ja, die uh, rijdt aan de leiding. Wordt bestuurd door uh, Frank Stipler. tweede plaats vinden we terug de equipe... Uh,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 So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 Daar rijden ook een paar auto's mee. Van, als die tegen, tegen de vangrail geparkeerd worden, Maurice. Dat zou toch echt zonde dan zijn. Ik dat mannen hard breken uh, en ook een ook, ook niet blij mee hoor. Daar word je niet <laughs> blij van. Ook een autootje <laughs> van uh, iets meer dan een miljoen of zo. Klink! Optie! Dat schiet niet op hè.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 Speciaal voor jou. Voor de maandagmorgen dan, he, dan luister je altijd naar de herhaling... tussen achter en 11 uur van uh, dit programma. Dus je zit even voor 11 uur op dit moment...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 This is faced the curtain with a laugh Fuck out by your sain give the audience a coin enjoy it it's your last I, chance and so always look on the bright side of death I just before you draw Tot zover het ritme van CFR